Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Na dagenlang zoeken is Bradley D opgepakt. Hij wordt verdacht van een dodelijke schietpartij en een steekpartij. De politie was hem al een paar keer op het spoor, maar pas vanochtend in Amsterdam werd hij opgepakt. Deze bouwvakker kwam hem nog tegen. Terwijl de deur open ging, kwam die jongen naar binnen. Die kwam van rechts aanrennen en die liep mij overhoop. Dus ik kom op een gegeven moment op naar buiten en ik zie de politie aankomen. En toen zocht ze want ik zei, nou ja, volgens mij denk ik dat jullie hem zoeken. Ik ben buiten gewacht trok hun wapens en uh, hij kwam uiteindelijk gaf krijgen over. Maandag belooft de politie nog 25.000 euro voor de gouden tip. Het is niet duidelijk of iemand dat geld ook krijgt. Opnieuw een kritisch rapport over de aanpak van het kabinet in coronatijd. De onderzoekraad voor veiligheid zegt dat er ook aan het einde van de pandemie vooral naar de ziekenhuizen werd gekeken. En dat had anders gemoeten, want buiten de IC's was er ook van alles aan de hand. Ga met scenario's werken. Ga een langere termijn nemen. Dan kun je er misschien wel eens achterkomen dat je in alle scenario's je zorgpersoneel aan het uitputten bent. Nou... Dan moet je daar wat mee. En dat heeft het kabinet onvoldoende op de radar gehad. Ook werd er volgens de onderzoekers te weinig gekeken naar de mentale problemen onder jongeren in coronatijd. In Lent, vlakbij Nijmegen, is het hartstikke druk op het voetbalveld. De lokale club is ingericht op zo'n 600 leden... maar ze tikken nu al bijna de duizend aan. Daardoor is het passen en meten om iedereen te kunnen laten trainen... vertellen vrijwilligers. Op het veld achter mij trainen we met zeven teams op één veld... en op de twee velden hiernaast met op elk veld vijf teams. Waarbij je eigenlijk hier toch liefst met vier ploegjes... op zo'n groot veld wil spelen, zodat je echt de ruimte hebt... om wat, wat mooie pasjes ook te kunnen geven... en dan gewoon lekker op de goal te kunnen schieten natuurlijk. Maar de gemeente vragen om een extra veld leverde nog niets op, maar met een beetje doorschrijven op het veld gaat het allemaal net. Uh, het is toch wel te doen, maar het is wel een beetje druk hoor. Maar over proppen op de velden is er ook een tekort aan kleedkamers. En sommige teams moeten zich thuis al in hun shirtje en scheenbeschermers hijsen. Het weer nog in het zon, in de restbewolking en van het zuiden gaat het ook weer regenen. Het is 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar files. Op de A10, de Ring van Amsterdam, de Ring Zuid... heb je nog 10 minuten oponthoud bij knooppunt De Nieuwe Meer. Komt door een ongeluk op de A4. Daar zijn twee rijstroken dicht van Amsterdam naar Den Haag... voor knooppunt De Nieuwe Meer. De vertraging is 5 minuten. En op de A10 Noord bij de Koentunnel... daar heb je ook nog 10 minuten tijdverlies. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Dit is ZFM. Ik ben de tweede uur begonnen met ABBA. Odem to Freedom. En we gaan door met Avicii. Hey, brother. Hey, brother. There's an endless road to rediscover. Hey, sister. No, the water sweet, but blood is thicker. Sky comes falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't. Het net niet weten dat voor grootverbruikers de maximale capaciteit van het hoogspanningsnet in Noord-Holland is bereikt. Er komt een voorlopig stop voor grootverbruikers die een nieuw of verzwaarde aansluiting willen op het elektriciteitsnet. De provincie maakt zich zorgen. Dit is een groot probleem voor vele ontwikkelingen in de provincie. Door de netconfiguratie kunnen bedrijven, scholen en andere ontwikkelingen op steeds meer plekken voorlopig niet worden aangesloten. Dit heeft enorme economische en maatschappelijke impact. Volgens het persbericht komt er in de hele provincie... een voorlopige stop voor grootverbruikers zoals bedrijven. Nieuwe aanvragen komen vanaf 18 oktober... op een wachtlijst voor TEDnet te staan. Voor kleinverbruikers zoals de bouw van een nieuwe woningen... plaatsen van een warmtepomp of kleine bedrijven... heeft dit nieuws geen gevolgen. Ja, we moeten allemaal aan elektrische auto's en warmtepompen. Ja, en als het net niet geschikt is daarvoor... Ja, dan krijg je vanzelf problemen. In Dizzy met whiskey in the jar. En we gaan door met The Pretenders. I go to sleep. als u het nog niet wist, Queen is een Engelse rockgroep. De band is opgericht in 1970 in Londen door gitarist Brian May en zanger Freddie Mercury en drummer Roger Taylor, aangevuld met bassist John Deacon in 1971. Met tientallen hits in de jaren 70, 80 en 90 is Queen een van de succesvolste rockbands in de geschiedenis. Hier is Queen met I Want To Break Free. Als het wel startte tenminste... Ja, daar zijn ze. Denderen door de duinen. We wandelen één uur onder begeleiding van Joke Bees. Ze neemt u mee in haar vertellingen over de wereld van dier, boom, plant en mens. Stokken en verrekijkers mogen mee. Goede schoenen is wel een must. Bij weer of geen weer, het gaat gewoon door. Ook wanneer Denderen door de duinen niet meer gepland staat... loopt de groep elke dinsdagmorgen met elkaar. De kosten zijn 30 euro. Opgeven via de website of bij de balie... 5740330. 5740330. Er zijn drie serie wandelingen. De eerste is 19 september, dat is dus al geweest. En dat is 21 november van half 11 tot half 12. Gestart wordt bij de ingang van de waterleidingduinen aan de Zandvorselaan tegenover Nieuw Unicum. En ik zal u één ding vertellen: het is net een sprookje als je daar loopt. net in de Zandvoorts in de Courant staan... dat je ook kan lijndansen bij Pluspunt. Ook bij Pluspunt kun je nu ook lijndansen. Onder begeleiding van een docent... leer je de basis passen en gaat het uitbreiden... met alle mogelijke variaties. De deelname is 54 euro... inclusief een kopje koffie of thee. Aanmelden kan via de balie 5740330... of via de website www.plus.standswoord.nl. En het start... 27 oktober tot en met 8 december. En het is van half 12 tot half 1. Locatie pluspunt Zandvoort Noord. Dit waren de animals met House of the Rising Sun. De volgende is Snowy White, Bird of Paradise. Geschiedenis, hofkunst en machtssymboliek. Reis mee langs allerlei voorbeelden van schitterende hofkunst. Gemaakt voor heersers zoals koning Elisabeth I, Napoleon het Nederlandse Huis van Oranje, de Franse koning Lodewijk XIV en veel meer. De deelname is 10 euro. Aanmelden via de balie 5740330. 5740330. En het is zondag 29 oktober van 2 tot 4 uur. Locatie, Pluspunt, Zandvoort Noord. De volgende is Phil Collins, Another Day in Paradise. 7 november van 10 tot 12 uur. Om 10 uur start de presentatie over kunstmatige intelligentie, de AI. Komt u niet voor de presentatie, dan kunt u vanaf half uur binnenkomen en wordt u individueel geholpen. De deelname is gratis. De locatie, pluspunt, dinsdag 7 november van 10 tot 12 uur.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 is een Amerikaanse popzangeres, songwriter, actrice en gitariste... en Katie is geboren in 1984. Die wordt dus vandaag 39 jaar. Katie Perry, artiestennaam van Catherine Elizabeth Hudson... is een Amerikaanse popzangeres, zoals ik net al zei. Ze kreeg internationale bekendheid met het nummer I Kissed a Girl... dat in 20 landen de eerste plaats behaalde. Bekende hits van haar zijn onder andere a Roar en Dark Horses, die beide een groot succes betekenden. Roar werd op 1 na de best verkochte single in 2014. Hier is Katy Perry met Roar. Er is bij Pluspunt een facture voor Baliemedewerker. Per 1 november is er een facture voor een bali voor 5 uur per week... en liefst in de ochtend en op oproepbasis, vooral in de vakantie. Wil jij jouw sociale vaardigheden inzetten, mensen ontmoeten... te woord staan, helpen, onderdeel zijn van een team... je bent goed in plannen en je kan overweg met de computer... een zeer afwisselende baan in een dynamische omgeving met betrokken collega's. Met jaarlijkse uitnodiging voor het fooiefeest, kerstborrel, lintjesregen en cadeau. Deskundigheidsbevordering, informatie en scholing over positieve gezondheid. Lijkt het leuk om als vrijwillige balingmedewerker te worden? Stuur dan een bericht naar Paulien via p.honer.plus.zandvoort.nl. En voor meer informatie zie je op onze website plus.zandvoortnoord. Plus nl zou ik zeggen. De liefde van je vrienden sleept je overal doorheen. De liefde van je vrienden.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 Hij ligt En liefde van je vrienden, heb ik gisteren ervaren een, bij een crematie dat het heel belangrijk is dat je vrienden hebt. Ik ga hiermee afsluiten. En ik wens jullie een hele goede week en graag tot volgende week. you show, me beside you. Down on floor. lover to moon becomes round. You'll be my mother when everything's gone. Tot zover. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.